Deel 37 Godverdomme nou weer. Het is frustrerend voor haar. Kan hij eindelijk met dank aan die Amerikanen zijn droom waarmaken? Some en dan is hij al zijn tijd kwijt aan de dagelijkse soren van zijn piepshow en zijn blote tieten bij. Quick, my friend is really sick. Can you call an ambulance? W wat is er dan met hem? Hij is niet goed geworden. Jezus Christus, wat een troep. Waar is John? John! What are you waiting Sean. for? He needs a fucking doctor. John! Moeilijkheden... De ring, hey. Heb jij die gasten binnen gelaten? Why don't you people call a fucking heb, heb je te veel gezopen of zo? Dat ja, weet ik veel. Hé, hey, even je bek dicht, ja? Hé, hey, hé, hey, hey, pa, dit is niet helemaal normaal, hoor, dit. Hé, hey, uh, het gaat niet goed met hem, hoor. Even doorlopen, jij. Oh, nou, ik ben zo al... Zo heb licht... ik er nog nooit één bij zien liggen, hoor. Hij ligt helemaal te trillen, man. Zal ik de GGD even bellen? Ben je nou helemaal besodemieterd? Straks ben ik mijn vergunning kwijt, omdat zo'n eikel... Uh, bel Cor maar, uh, die, die moet maar zien dat hij hem weg krijgt Dan betaal ik hem voor uh, Cor? Pa, straks blijft die gast er nog in, joh He? Dan krijgen we pas echt glazen uh, Jij belt Cor en daarna ruim jij die rotzooi op Ja, uh, maar, kom uh. Ja, klop, en een beetje tempo, ja? De klanten ja. hoeven dit allemaal niet te zien up, up. Hij kan toch voldoende wel even bellen Let een beetje op je woorden, hè? Die jongen is gewoon druk. Ja, ja, ja. Die kan zo opgaan in waar hij mee bezig is. Zo is John altijd geweest. Laat ik er niet achter komen dat hij weer bij die pokkersnof van een Roxanne zit. Hm? Haal je nou geen spook in je hoofd? Dan hou je het niet vol. Hoe vaak heb ik niet op Harry zitten wachten in die 25 jaar? Wat jij weet, hè? Volgende maand op de kop af. Oh. Het is dat ik het op de kalender kan zien, anders zou ik het niet geloven. Het is allemaal zo snel gegaan. Nou, oh, mooi niet dat ik 25 jaar gezeten te wachten tot meneer eens een keertje zin heb om thuis te komen hoor. Bij 12,5 jaar kreeg ik de kroonluchtig. Zuiver kristal. En bij 20 jaar mijn eigen autootje. Waar je nooit in rijdt. Ik ben zo benieuwd wat hij nou weer voor me hebt. Als hij wat hebt. Hm? Ik zou nog wel eens echt een reisje willen maken, weet je. Zo'n echt reis, een huwelijksreis. Nou ja, je weet wel, in, in een mooi hotel en uh, om ik een bruidsuite en zo. Oh, doe maar. In de tijd hadden we geen geld. We hadden helemaal niks. Weekendje in een pensioen in Zee. Nou, dat was het dan. Het heb het hele weekend geregeld. Ja, niet dat we ons verveeld hebben, hoor. Dat zou ik nog wel eens over willen doen. Samen een reisje naar Spanje of Italië. Helemaal alleen met z'n tweetjes. De moker in de zwembroek in Benidorm. Zie je het voor je? Terwijl je thuis de zaak naar de Ratsmoord heen gaat? Jezus, Harry. Je is hartstikke dood. Ja, he, he, dat zie ik ook wel. Zo te zien is hij in zijn eigen kots gestikt. Waarom heb je niet meteen de GGD gebeld? Ja, he, zei ik het niet? Ja, en dan word ik zeker verantwoordelijk gehouden. Ik ben gekke keer niet. Hier, kijk dit had hij in zijn zakken. Bruin. Bruin? Heroïne. Die, die troep hebt hij niet van mij, dat weet je, Cor. Ik doe geen drugs. Godverdomme. Kan ik straks zeker weer gaan sluiten. Voor, voor, voor wat zo'n mafketel in zijn flikken spuit. Dat was niet alleen. Nee, er was nog zo'n idioot bij hem. Hey, Johnny, die heeft hem op de taxi gezet. Ja. Ik moet dat hij zijn kop houdt, anders heb je zelf ook wat uit te leggen. Jezus, jezus. Lijk, Harry. Moet ik dat nou stilhouden? Nou, weet ik veel. Jij zit bij de politie. Zeg, maar hem op straat gevonden heb, of zo. Dan moeten we hem wel eens naar buiten slepen. John, die help je wel even. Wat? Ik? Ja, waarom doe je het zelf niet, hè? Als we nou gewoon de gegen... Luister jij! Jezus, pa... Kom op Kees Wat kan je gebeuren? Kun je eindelijk wat doen met dat zwarte geld van je? Nah, ik ben niet hard Ik haal niet zo van dat langhardige tuig ja, Je hoeft niet met die gasten naar bed Je moet ze alleen maar wat spul verkopen Sterker nog, dat doe ik wel voor je Het is gewoon beslag mensen niet Nou in, laat dat nou maar aan mij over joh. Zo'n kans krijg je nooit meer Kees Dit levert je 200% winst op man Gegarandeerd Ik weet niet man Ik heb gewoon geen zin in glazen Glazen? Met wie dan? Ziet eruit als een ontruiming. En mij komt erbij. Voor mij mogen ze al die krakers achter de deur zetten. Oh ja? Aan wie ga jij je handen dan verkopen? Zo'n buitenkans laat je toch niet liggen. Er is een enorme vraag naar was. Ik heb geen zin in gesodemieten met Harry Pruis. Harry Pruis. Die man heeft zijn beste tijd gehad. Oude hap. Aan vervanging toe. Hmm. Zal er eens over nadenken. Ik uh, kom er niet uit. En van u hoor ik ook niet veel, als ik dat mag zeggen. Nou, ik vergeet helemaal... Uh... Nou, sorry. Ja, nou, eigenlijk is mijn vader het probleem. Hij schat me niet op mijn waarde, zou ik maar zeggen. He, doe dit, doe dat. En dan zegt hij wel dat ik bedrijfsleider ben, maar... Uh... Nou, dat verdient bijna ook geen kloten. Ja, en zo kom ik dus ook niet van mijn schuld bij Aad af. Maar het blijft natuurlijk wel je pa, hè, joh. Ja, Die Aad, die geeft me tenminste nog een kans. Van die dingen. Kan je nou niet weer eens een keertje even helpen, hè? Weer eens een paar goede kaarten of zo, hè? Stil maar, mannetje. Ja, stil maar. Waarom Kom is Johnny hier niet? Ja. Kom Dat kan hij net ja, toch niet aandoen? Maar laat die jongen oh. toch. Je gewoon wat dingetjes te regelen en dat loopt nou wat uit. Hij heeft al twee dagen niet thuis geslapen. Ja, wel een wonder. Van hey. een gejank word je toch ja. ook gek? Hé, hey, dat is wel je kleinkind, hè? Zou hmm, dat wel vergeten? Er is toch niks anders dat je vergeet, Hé, ja. wat? 16 mei. 16... Alsof ik dat ooit... Het is wel eens voorgekomen. Maar nee, Hoe kom je daar... Nou, ik, ik ben het zeggen en schrijven één keer vergeten. Eén enkel keertje. Hè? En dan moet ik dat tot in de lengte vandaag aanhoren. Nou, wel iets vaker, hoor. Nou, daar kan ik me niks aan herinneren. En hoeveel jaar zijn we dan getrouwd? Nou, dat is makkelijk. We zijn nou de kop af... 24, 25 jaar getrouwd, toch? Nou, het valt me nog niet tegen. Ja. En ik had zelfs al een cadeautje voor je op het oog. Wat dan? Nou, ja, wat? <laughs> er moet een verrassing blijven op. anders is de lol ja. eraf. Hè? Oh, Harry, het is niet waar. Wat? Wat? Een huwelijksreisje? Heb jij een huwelijksreisje geboekt? <coughs> Eindelijk een echte huwelijksreis met alles erop en eraan. Hé, hey, ho, ho, ho, nou moeten we niet overdrijven, mop. Misschien later, hè? Later. Uh, ik, ik ken nou toch niet weg? Er is gedonder op de zaak... en die D.D. denkt over me heen te kunnen lopen. Het is nou even niet het moment, Greek. Dat is het nooit. Er is altijd wel wat. Altijd wel wat dat belangrijker voor je is. Ach, godverdomme, ken ik nou nooit eens een keer rustig eten? Ik zeg jou één ding, Harry Pruis. Als je me dit keer weer laat zitten, dan kun je nog heel lang rustig in je eentje blijven eten. Hey man, je dikking was even helemaal weg, zo. N... Ja, ja, maar echt schuld. Zo... Wordt het blauw of uh... Je leek er niet helemaal bij, is of wat? Eh, uh, nee, nee, nee, nee. nee. Zeg, heb jij misschien iemand die uh, die met Citroën en wil komen? Doe je die weg? Het is toch heel erg zonde. Ja, ik heb geld nodig. Ga je toch naar je pa? Ik kan toch niet voor elk dingetje mijn hand op gaan houden bij mijn vader? Misschien moet ik er even wat ijs op doen, zeg hij. Ja, wat jij nodig hebt is een beetje afleiding. Even nergens meer aan denken. Hey, jij jij zin om mee te gaan naar Ajax? Nee. Ik heb een kaartje over, de e tribune. Ja. Hoewel. Wat? E tribune zeg je? Ja, beste plaatsen van de meer. Ja, er lopen wel wat rijke pads rond, hè? Misschien wel eentje die een SM wil kopen. Jullie zijn echt ongenezelijk, hè? wat de praatjes zijn kop. En we krijgen er niet meer uit. We hadden helemaal geen tijd meer om de voordeur te barricaderen. Ze ramden hem er zo uit. Koos jij er al. Ja. al mijn spullen naar de kloten. Kloten en mee. En jullie hebben geen waarschuwing gekregen? Ik stond de boel net te witten. Nee. Nou, normaal zijn ze niet zo vlug bij de politie. Volgens de officier van justitie had de eigenaar een bouwvergunning. En op grond daarvan mocht de politie ontruimen, zei hij. Ja, Dat gingen bij de Turkatenstraat net zo. Ja, klopt. En op de Spuistraat. Ja. ja. Wie was de eigenaar van die panden? Geen idee. Wat? Ik weet ook. Nee. Uh... Stefan, kadaster. Ben al weg. Nou, hé, hey, was het de moeite waard of niet? Nou, weinig kopers gezien. <laughs> Tijdens de wedstrijd. Heeft hij net een wereldpot gezien, denkt hij nog wel helemaal de geld. Kom man, dan gaan we drinken in het spijlerzaam. Yeah. Ja, misschien is daar wel iemand die uh... Uh, En de koplampen die draaien oh, mee met het stuur als je oh. door de bocht gaat. Oh. Hè? En, en het is een vijfbak hè? Ja, ja. Ja, er zijn er maar een paar duizend van gemaakt. Het is echt iets ja, voor ja. iemand die er een beetje uit wil springen. Ja, heb, je, heb je zin in een proefritje? Nee, nee, dank je. Hé, hey, short. Ja, dan niet. Zijks, noor. Hé, hey, neem een bitterbal. Welke persoon is hier? He, maar zaken doen, oma. Ja, Lopen er dan nog te meieren over die auto? Zet een advertentie, man. Ja. Uh, zeg, uh, meneer, mag ik u wat vragen? Ken ik u. Uh, ik heb een prachtige Citroën. Zeg, Michael. Jij nog een biertje? Hé, hey, Kees. Oh, een wedstrijd, hè? Want een steekballetje binnen door van muren. Punt gaat, man. Op die bags er niet stonden. Hey John, wil jij bier? Ja, eh, doe nog maar. Eh, ja. Hey Kees, Kees, Kees, Kees. Je buitenkansje voor je. Ja, het zal wel. Een Nog zo goed als nieuw Citroën SM voor weinig. Hoeveel is weinig? Ja, voor jou vijf. Vijfhonderd? Nee, vlijm vijfduizend. En je vijfduizend jaar? Jongens aanpakken. Proost. Proost op mijn gezondheid. Proost. <klaar> hey, hey Daan, Daan, Daan, Daan. Kun je mij even bij mij alleen? Ik heb met Rosanna afgesproken. Paar mei, hè? Dan krijg ik ze terug. Ja, jij morgen. overmorgen, Hier, uiteindelijk. Ik geef je de sleuteltjes aan Zonderpan, hè? Hoppa! <laughs> het gaat er overheen. Nou, nou je leeft maar één keer, hè? Zonde, wat kost dat wel niet? Nou, Breek jij daar je mooie kopie maar niet over, hè? Ik heb net nog een auto verkocht. Maar krijgt Aard niet nog geld van je? Is allemaal geregeld, schatje, hè? Zeg, ik zit te denken om eens uh, voor mezelf te beginnen. Oh. Ik, ik zou wel een tent voor mezelf willen hebben. Zoiets, zoiets als dit. Ja. Vind je vader net een goed Hé, hey, Ik regel mijn eigen zaakje zelf. Ja, Daar heb ik mijn vader echt niet voor nodig hoor. Mm. Ja, misschien moet ik dat wel eens gaan doen. Ja. John Spellet. <laughs> <Huh? laughs>